Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Demissionair premier Schoof zegt dat de polarisatie in Nederland een zorg is van het kabinet. Vandaag is erover gesproken in de ministerraad. Je kunt niet tolerant zijn tegenover intolerantie, zei Schoof. En ook zei hij het ernstig te vinden dat in aanloop naar de verkiezingen eind oktober de spanningen toenemen. Volgens de premier wordt zwaar ingezet op de beveiliging van politici, journalisten, advocaten en kunstenaars...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 Volgens Omroep VRT zijn horecaondernemers het niet eens met het verbod. Ze spreken van een donkere dag voor de keuzevrijheid. Bij een brand op een boot in Congo zijn gisteravond zeker 107 mensen om het leven gekomen. Reddingsteams konden ruim 200 opvarenden redden. En bijna 150 mensen zijn nog vermist. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het is het tweede bootongeluk in Congo deze week. Woensdagnacht zonk een motorboot waarbij 86 mensen om het leven kwamen. Vitesse heeft de eerste wedstrijd sinds het terugkrijgen van de proflicentie verloren. In Weidewormer won Jong AZ met 4-0. Vitesse kreeg vorige week te horen dat het mocht terugkeren in de eerste divisie... na een uitspraak van het gerechtshof. En daarna volgde een race tegen de klok... om genoeg spelers te vinden voor de wedstrijd van afgelopen avond. De meeste spelers vertrokken toen het erop leek... dat Vitesse niet meer in het betaald voetbal zou uitkomen. Het weer, vannacht enkele buien. In de ochtend op de meeste plaatsen een beetje zon... maar in de loop van de ochtend meer bewolking en buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. It all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 Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo zaal, stond zelfs in duur.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 Truth is that we'll never know when love will flow.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 me makes me feel alive Everything that kills me makes me feel alive. de op de op de op de mar. de op de op in op hart bij. En hij zocht nog reuslij haar. Ze steen voor haar in hutte, van polen, lieven en, en Zijn hand leidt op haar schutte. Hij wil mijn kwaad Uit hier haast 1500 verrode maatschappijen. Ze lijden net onder, ze vielen hard en vrij. Er is thans voor mijn kinderen, hij maakt zo, toch, spart. Werd nou, op ook Maar werkt dus zijn vast tegen het dat wekten als een De kraaier is de rikom van het veld. Het hierast ueft je honderd, een nare heel gevallen. Ze voeren met doende, ze pluren af. Zfm 106.9 fm